Ik ga de gemeente vragen of jullie samen met mij kunnen opstaan. We gaan het woord van de Heer lezen. En ik geloof dat God wil spreken tot jouw hart. Vandaag is zondag dat, dat God jou wil raken. Vandaag is zondag dat God verandering wil brengen. Vandaag is zondag dat je zomaar veranderd kan worden. Onze God is hier. Hé, hey, familie Cornelia, wat een zegen om jullie te zien. Jullie staan zo hoog en netjes daar zo. Dat is een zegen. Jozef 24, 14. Nu dan vervolgde Jozef. Mm -hmm. Eerbiedig de Heer. Dien hem met onvoorwaardelijke trouw. Zeg, samen met mij, onverwaardelijke trouw. Hoeveel van jullie weten wat onverwaardelijke trouw betekent? Amen. Hoe, hoeveel jullie getrouwd zijn, hebben een onverwaardelijke partner. Die, die onverwaardelijke trouw is. Dat het niet geweldig zijn. En doe de goden weg, die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen, de Heer. We samen zeggen, alleen de Heer gaan wij dienen. Yes. En dan 15 Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen. Oh, De goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat. Of de goden van de Amorieten, van, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen. Amen. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u spreekt door middel van uw woord. Heer, dat u mag spreken tot elke hart vandaag. In Jezus' naam. Amen. Kunnen plaatsnemen. Etje, vandaag gaan we het hebben. En de titel van de boodschap vandaag is... Focus om op koers te blijven. Focus om op koers te blijven. ...te blijven. Focus en blijf op koers. Als er iemand naast je is die niet gefocust is... ...zeg tegen hem, focus. Kijk niet naar je telefoon, focus. Hé, <laughs> hey, ga niet whatsappen tijdens de dienst, focus. En ik geloof dat als je vandaag hier gaat focussen... En, ...en gaat focussen in het woord hier vandaag... ...zal God direct tot jouw hart spreken. Want is, wat is het mooi? wanneer wij gefocust kunnen zijn. Weet je, we zijn dus we zijn begonnen met de serie, dus blijf op koers. En we spraken over Jozua, twee weken terug, over hoe hij de schoenen van Mozes nu moest invullen, hoe hij nu grote stappen moest gaan doen. En God vertelde hem van, Jozua, je staat er niet alleen voor, ik zal met je zijn, ik laat je niet in de steek. op Dezelfde manier dat ik met Mozes was, zal ik met jou zijn. Maar er is iets bijzonders in het leven van Jozef. Waar we zeker ook veel van kunnen leren vandaag. Is dat hij gefocust was. Je kan niet een grote roeping hebben. En, en grote dingen doen. Zonder gefocust te zijn. Wie focust bereikt veel dingen. Wie gefocust is. Maakt veel dingen af. Dan de, in vergelijking met degene die niet focust. Want focust helpt ons om gecentreerd te blijven. Focust helpt ons om vastberaden te blijven. Weet je, dat er veel mensen zijn... in deze wereld, in Nederland... misschien naast jou... die gestrest zijn. Ze zijn gestrest of ze leven in angst... puur omdat ze niet gefocust zijn. Want ze hebben niet de dingen op orde in hun leven... En er is geen focus. En ook al doen ze goede dingen, maar missen ze de focus en bereiken ze niet wat God voor hen heeft. Want niet alles wat goed is, is goed voor mij. Is er iemand met me hier vandaag? Er zijn heel veel goede dingen, maar niet alles wat goed is, is goed voor mij. Er zijn heel veel dingen die goed zijn, maar niet goed voor mij zijn. En wanneer je niet gefocust bent, heb je de neiging om achter alles wat goed is aan te gaan. En vergeten dat niet alles wat goed is, goed voor jou is. Weet je dat je, je kan niet altijd op, op alles tegelijkertijd focussen. Wanneer je in alles wilt focussen, en alles wilt doen, zou je uiteindelijk op niets focussen. Want focus centreert iets, hij maakt iets, dit is wat ik wil. En je gaat ernaar maar je kan niet alles willen en alles tegelijk willen doen. Want je raakt uitgeput, we kennen dat, Je raakt gestresst. je het verhaal van Martha en Maria. Het probleem van Martha en Mar of het probleem van Martha was in het verhaal, want... Maria was bij de voeten van Jezus en Maria wou luisteren naar Jezus staan. Maria wou met Jezus zijn en Maria was gefocust op Jezus. Martha, de zus van Maria, zij was gefocust op het werk in het huis en natuurlijk ook op Jezus. Want terwijl zij bezig was met het dienen... Dacht ze wel aan Jezus, want Jezus was in het huis. En als iemand belangrijk in jouw huis binnenkomt, wil je zorgen dat alles netjes staat en alles op orde is, want je hebt visite. Maar wat als de visite binnenkomt en je schenkt geen aandacht aan de visite, maar je bent meer bezig met de ordening en het regelen en het mooi te laten lijken en die persoon vertrekt zonder dat jullie contact hebben gehad. En dus Martha was meer gefocust op de, de dingen die ze moest doen. En, en Jezus zei: Martha, Maria, Maria heeft het de beste deel gekozen. Want Martha werd boos. Martha zei tegen Jezus: Jezus, kijk Maria, ze ze, lei, ze helpt mij niet. Ze, ik ben hier bezig, ik doe alles alleen. En, en je zou denken dat Jezus zou zeggen: Weet je wel, Maria, Martha heeft gelijk. Je moet haar helpen. Maar dat was niet het moment om dat te doen. Wat Martha deed was goed, maar niet goed voor haar op dat moment. Is er iemand met me hier vandaag? Ze deed iets goed. Hoe we geloven dat het huis opruimen goed is. Amen. Er zijn sommige mannen dat niet geloven, zag ik. Maar, maar dat komt goed. Vrouwen, bid voor hen. Het komt goed. God heeft de kracht om te veranderen. En, en, en dus, ze was op de verkeerde dingen gefocust. En ik heb gemerkt dat bij elke aanpassingen in je leven... moet je je focus aanpassen. Bijvoorbeeld al vanaf jongs af aan, kinderen, jongeren die hier zijn... je kan niet naar de middelbare school gaan... met dezelfde focus of instelling als van, het, van de basisschool. Want je gaat merken dat... De, ik, ik weet nog toen ik voor het eerst naar de middelbare school ging, eerste klas, de brugklas, de, en, en, en, en, en je, je, je zag dat gelijk kreeg je, zoveel huiswerk, te, je kreeg zoveel huiswerk tegelijk en als je dezelfde focus hebt van de basisschool, ga je het nooit halen. Maar je kan ook niet naar de middelbare beroepsonderwijs of de hoger beroepsonderwijs met dezelfde focus als de middelbare school. De focus, je moet ze aanpassen om dat te bereiken waar je in de nieuwe fase waar je bent binnengestapt. En dus vaak is het niet dat je het niet aan kan, maar je hebt de verkeerde focus. Of je bent niet gefocust op dat waar je mee bezig bent. En dit is precies hetzelfde met relatie: je kan niet in een relatie binnenstappen. Met het gedachte die je eerst had toen je single was. En, en degene die getrouwd zijn in een relatie zitten weten dit. Want je kan niet meer zomaar uit huis en met vrienden iets gaan doen. En, en, en de vrouw met de kinderen achterlaten. En misschien is het leuk wanneer je vertrekt. Maar wanneer je terugkomt. <laughs> Heb je een probleem? zijn er, zijn er mannen hier met me hier vandaag. Dan heb je echt een probleem. En, en dus vaak wil je een, een, een vrouw, maar wil je ook de man zijn. Of vrouw, je wilt een man, maar ben je ook bereid om een vrouw te zijn. Weet je wat je, wat je vaak hoort in, in een relatie? Is dat mensen zeggen van, weet je wat pastoor, ik, ik ben mezelf kwijtgeraakt in de relatie. Ik kan mezelf niet meer zijn. Ik dacht van, wat dacht je dan? Want eenmaal dat je samen één wordt, is het nooit ik meer. Het is altijd ons, wij. En het is, oké, okay, maar mezelf dan. Jezelf vind je nu samen met haar of samen met hem. En samen doen jullie dingen, samen regelen jullie dingen. En samen komen jullie uit. Maar de focus moet je aanpassen. En natuurlijk heb je de momenten waar je alleen moet zijn, je eigen dingen moet doen. Maar je moet nu anders gaan denken. Als je hetzelfde blijft denken, heb je een probleem. Jezus zei, je kan niet nieuwe wijn zetten in oude wijnzakken. Anders barst het. En het probleem van vele relaties vandaag, en het begint al bij de tieners, bij de jongens, is dat ze een relatie willen beginnen met dezelfde mentaliteit. En denken ervan, met de, meer gericht op zichzelf, wat kan ik hier uithalen? En het probleem dan is dat wij anderen kwetsen, omdat wij meer op onszelf gefocust zijn. En wanneer je op jezelf gefocust bent, ga je altijd botsen met mensen. Want je acht de anderen niet, misschien niet eens gelijk aan jezelf. Maar minder dan jezelf. Want ik moet het eerst krijgen en dan krijgt zij het. En, en, en de apostel Paulus zegt, acht elkander hoger dan jezelf. Dus is het niet mooi dat hij dit zegt, van, hey, als je een vriendschap aangaat, zegt hij, focus meer op je, vrienden, die je de vrienden, de vriendschap die je aangaat, dan op jezelf om hun te dienen, om, voor hun, om daar voor hen te zijn, dan aan jezelf. Anders gaat het niet werken. Weet je dat zelfs wanneer vrouwen, en dit is speciaal voor de vrouwen, en zometeen komt het voor de mannen, <laughs> dat zelfs wanneer je met je man praat, moet je gefocust zijn. Want mannen luisteren niet naar alles. <laughs> en. <laughs> Kijk, kijk, sommige vrouwen begrijpen mij. Maar. Maar. Het probleem is. is niet dat ze niet luisteren. Maar. Het probleem is. Dat, dat soms. Ben je niet helemaal gefocust. wanneer je met hen praat. Je. je <laughs> en, en ik zal uitleggen wat ik bedoel. Want. Als je. Als je Als je tegen een man zegt, als, als, als je man jou belt, je man is gaan winkelen, gaan, gaan halen en je man belt jou en hij vraagt: Heb je iets nodig? <laughs> uh, we gaan bidden voor de broeder. <laughs> we houden jij een gebed, broeder, komt goed. <laughs> en, en, en, en hij belt je: Heb je iets nodig van de winkel? En, en, en je vindt het lief, maar zegt, nee, ik, heb, ik heb Ik heb niets nodig. Maar in je achterhoofd wou je graag dat hij een bloem voor jou zou kopen. En, en, en dan, en de vrouw zegt amen, amen, maar luister goed. <laughs> of je wou dat hij iets toch voor jou ging halen. En dan komt hij thuis en je bent boos. Want hij heeft dat niet aan jou gegeven wat je dacht dat hij voor jou zou halen. En dan ben je boos op hem omdat in je gedachte... zegt de vrouw altijd... nee, maar je moest het toch weten. Ik moet je toch niet alles vertellen. Maar... mannen denken niet zo. En dus is jou, was je niet gefocust... toen je hem vertelde. Je dacht iets, maar je vertelde het niet. En dus verwacht je iets... wat je nooit hebt verteld. En de man... De man luistert alleen maar naar dat wat gefocust aan hem is verteld. Maar mannen, tegelijkertijd, en dit is moeilijk mannen, maar, maar ik sta samen met jullie en ik bid voor jullie en we vasten samen. Maar, maar wanneer je vrouw praat, moet je focussen. Het is moeilijk tv kijken en naar haar te luisteren. Want ze gaat tien dingen vertellen tegelijk. En je gaat niks onthouden. En daarna zal ze tegen jou zeggen, ik heb je toch verteld. En jij denkt, wanneer heeft ze me dat verteld? Wanneer is dat gebeurd? En je wordt boos. Maar ze heeft het wel gezegd, alleen je was niet gefocust. En wanneer je niet focus verlies je in de communicatie. Maar tegelijkertijd heb je mensen, en dit is over het algemeen dat wanneer ze praten, het is belangrijk wanneer je praat, dat je focust in wat je zegt. Want als je alleen maar praat om te praten, het probleem met mij bijvoorbeeld is, is dat als je met mij praat, ga ik, wil ik aandacht geven aan wat je zegt. Maar als je niet gefocust bent in wat je zegt, Verlies ik de aandacht. Want als je, als je begint te praten, ja, en ik ging naar de supermarkt en ik, ik haalde twee drinken. En daarna, oh ja, en op school had mijn kind ruzie met die en die. En, en, en, en daarna, oh ja, en, en we gingen, we gingen daarna toen shoppen met de kinderen, ba, ba, ba, ba, ba en ba, ba, ba, ba, ba En, en je, je vertelt heel veel dingen. En, en, en er zijn mensen die praten zonder focus. Kennen jullie dat? Ze, ze, ze beginnen met iets en daarna gaan ze naar, naar internet, daarna gaan ze naar, naar shoppen, daarna gaan ze naar, naar slapen en uiteindelijk weet je niet meer wat ze hebben gezegd. Wanneer je praat, focus. Vooral als het iets belangrijk is. Want ik wil mijn volle 100% aandacht geven, maar het moet wel iets zijn dat ik begrijp. En het mooie van het verhaal van Jozua is dat Jozo was samen met het volk en ze hadden heel veel dingen meegemaakt. Maar Jozua was altijd gefocust op Gods plan in zijn leven. Jozua wist wat God voor hem had. Maar het probleem met het volk is dat het volk keek niet en zag de dingen niet zoals Jozua ze zag. En Jozua was niet zoals Mozes. Want op een gegeven moment... Toen het volk ongehoorzaam was tegen Mozes en tegen God, zei, God, zei Mozes tegen God, God alsjeblieft God, bespaar deze mensen. Heer, verwoest ze niet, want, want ze weten niet wat ze doen. En, en, en Mozes ging tussen God en de mensen staan. Je zou zeggen, mooi. Maar daarna, verder wanneer we het gaan lezen, zien we dat Mozes niet in het beloofde land komt, en hij zegt tegen de mensen, door jullie ben ik daar niet gekomen. Want ik ging jullie beschermen en jullie bleven niet gehoorzaam. Is het niet erg wanneer je voor iemand strijdt en die persoon is niet bereid om voor jou te strijden? Als je iemand steunt en die persoon is niet bereid om jou te steunen? Maar Jozua dacht anders. Jozua kwam bij het volk en Jozua zei tegen de mensen, luister. Er zijn verschillende goden. Jullie kennen het. Jullie zijn de goden van de rivier over de Eufraat. Er zijn de goden van de Amorieten waar we nu wonen. Er zijn de goden van de Egyptenaren. Er zijn heel veel goden. Veel, veel afgoderij. En hij zegt tegen het volk: Maar jullie moeten kiezen wat jullie willen. Je moet je focussen. Wie ga je dienen? Ga je de God van de Amorieten, de God van de Hethieten, de God van de Euf Eufraïten en al die dingen? Ga je ze allemaal dienen? Of ga je één van hen dienen? Maar één ding is zeker. Je kan God niet dienen en tegelijkertijd ook hun dienen. Want als je God wilt dienen, moet je focussen... Op God. En hij zei, doe wat jullie gaan doen. Doe wat jullie moeten doen. Maar mijn huis en ik. Ik en mijn familie. Wij gaan God dienen. Wij gaan focussen. Op God. Halleluja. Ik raak iemand naast en zegt: focus, focus, focus. Focus. Je kan niet... New Age dienen en Jezus. Je kan niet Mohammed dienen en Jezus. Je kan niet... Je kan niet... Die Boeddha dienen en Jezus. En soms komen je bij christenen binnen... En ze hebben een Boeddha beeldje hier. En ze hebben een Krishna beeldje daar. En ze hebben de oog van Fatima hier zo. En ze hebben de kruis daar liggen. En dan kijk je eronder van... what is de focus? Wie dien je? En, en, en, en, en dit, dit is wat er gebeurde met het volk. Dat de, dat de Jozef zei tegen wie, wie zijn jullie dan aan het dienen? Want er zijn zoveel afgoderijen. Maar kies om op God te focussen. Halleluja. Weet je, wanneer je op God focust, dan ontvang je echt de vrijheid die je nodig hebt. Weet je, jij die hier bent misschien voor het eerst en je hebt Jezus... Je hebt, nog niet, je hebt over Jezus gehoord, maar je hebt niet een beslissing genomen voor Jezus. Wanneer je op Jezus focust, zie je een verandering in jouw leven. Maar vaak hebben we niet veranderingen gezien in ons leven. En zelfs onder christenen, want, want ze zijn zo bezig met allerlei dingen tegelijk. En ze focussen niet in het woord. En dan focussen ze uiteindelijk in niets. Want je, het gaat niet gepaard. En, weet je, focus is meer. Want vaak denken wij, wat ik nodig heb is meer tijd. Wat ik nodig heb is meer vrienden. Want als ik meer vrienden had, dan zou het beter hier en hier gaan. Zou ik niet zo depressief zijn. Zou ik niet zo... Er zijn mensen die zo denken. Of wanneer ik meer geld heb, dan pas zou ik de geluk kunnen ervaren. En, en, en ze, ze, be, ze, ze linken hun koers, laat ik het zo zeggen, ze linken hun koers waar ze naartoe willen gaan met, ik kan dat pas bereiken als ik meer heb. Of als ik meer opleiding zou hebben, dan pas. Maar het gaat niet om meer geld, meer tijd, meer vrienden, meer opleiding, het gaat om meer focus. Want als je bereid bent om te focussen, zou je merken dat focus is sowieso meer. Is er iemand met me hier? Want er zijn mensen die bijvoorbeeld met geld omgaan zonder focus. Ze hebben niet meer geld nodig. Ze hebben focus nodig. Waarom heb je die tas gekocht? Of waarom heb je die broek gekocht? Oh, om... Misschien ga ik het ooit nodig hebben. Er is een... Mevrouw had het laatst over met een, een collega die samen met haar werkt. Ze zei, deze vrouw heeft stapelstassen en schoenen en kleding die ze nooit heeft gebruikt. Maar ze koopt... De salaris is binnen, ze koopt het omdat ze denkt, ooit zal ik het nodig hebben. En het blijft maar opstapelen. Als je hier zo iemand bent, vandaag gaan we voor jou bidden en je gaat hieruit vrij vertrekken. Amen. Maar, maar sommige mannen zijn ook zo, mannen ontsnappen niet. Hè? Er zijn mannen die kopen en gaan los. En, en, en, je, en je komt bij een thuis en je gaat naar de schuur. En de schuur is propvol. Propvol met wat? Oh ja, misschien ga ik het ooit nodig hebben. En ze denken van, meer maakt mij gelukkiger. Maar wat ze nodig hebben is minder, minder bezit, maar meer focus op wat ze hebben. Zou het niet zo kunnen zijn dat de zegen die God voor jou heeft, dat je het misschien al hebt, alleen ben je niet erin gefocust. En je zit op iets te wachten wat je al bezit. En God zegt focus en het zal meer worden in jouw leven. Laatst had ik met iemand erover dat soms gaat het zelfs verder. Er zijn mensen, dat ze, ze vullen niet alleen maar hun schuren, maar ze huren een schuur erbij. Je betaalt om iets op te bergen die je nooit zal gebruiken. God zij dank voor Marktplaats. We hebben de afgelopen tijd hier gesproken over we, uh, vrijgevigheid. Begin dingen weg te geven. Amen. De dingen die je niet meer gebruikt. Dat je denkt ooit zal ik ze gebruiken. Minder is meer. Halleluja. Minder is meer. Ik heb mensen met zoveel minder gezien dan wat wij hebben. Maar meer gelukkig zijn. Elders misschien willen wat, wat Europa heeft, wat Nederland heeft. Mensen die minder hebben, maar gelukkiger zijn. Want het gaat om de focus. En, en je merkt het ook bijvoorbeeld vandaag met social media. Er zijn mensen, als je kijkt naar hun vriendenlijst, meer dan duizend vrienden. Dan denk van, wow, dit is een artiest hier, zo. Dit is, is een populaire persoon. Maar, maar je merkt dat je kan niet, al die, al die vrienden zijn niet je echte vrienden. Is het zo of niet? Bel je ze allemaal één keer in de dag? Op dag in de dag? Je hebt niet eens. het <laughs> is tijd ervoor. Als je duizend mensen moet bellen elke week, Dat is onmogelijk. Maar van die groep vrienden zijn een paar close, zijn een paar dichtbij. Maar soms omdat de lijst groot is, en hier heb ik niet alleen maar over Facebook, maar over het leven. De lijst groot is, vergeten wij om te focussen op de kleine. Halleluja. Hetzelfde is met relatie wanneer je gaat daten. De jonge mensen hier en, en de ouderen die ook aan het daten zijn. Je kan niet met iedereen daten. En daten en daten en daten zonder focus. Je kan zelfs van tevoren focussen. ...voordat je iemand kiest. <laughs> is er iemand met me hier? Want misschien is het leuk... ...in het begin... ...je fleert hier, je date daar... ...je date hier... ...maar op een gegeven moment ben je... ...35... ...ben je 50... ...en... ...er is nooit een focus geweest. En zijn er zijn een tal van mensen langs geweest... Maar niemand was de goede persoon, want die had dit, die had dat, die had dat. Het is omdat de focus er niet is. Raak iemand als je en zegt focus. <laughs> Vele mensen leven zonder focus. Maar even erg als geen focus is verkeerde focus. Focussen op de verkeerde dingen. In plaats van dat waar je op moet focussen. En, en, en gisteren had ik een hele mooie illustratie gekregen. Dit gebeurt niet altijd voordat ik ga preken, maar gisteren was het geweldig. We waren samen met, met de kids, met Cindy waren wij daar ergens in, in een shoppingcenter. En Cindy had een paar dingen gehaald. En, en mijn zoon, mijn also, die helpt al met boodschappen dragen. Yes. Het is geen kindermishandeling. Hij is al elf. Het hoort erbij. Ja, er zijn ouders die, die overprotective zijn. Nee, hij mag dit optillen. Nee, leer je kinderen gelijk te helpen. Amen. De Jezus schoonmaken, je hebt ze nodig straks. <laughs> en, en, en, en hij liep, hij liep met, met een tas vol, met toch... Dat wil zeggen, met, met, met een paar spullen die, die waardevoller waren dan 50 cent. En... Maar hij was gefocust op mijn parkeerkaartje. Want hij vroeg mij, mag ik... 50 cent wanneer die parkeer, want hij zag die parkeer, hij zag hoeveel het was. Het was 1,50. Ik had 2 euro. En hij zei: mag ik die 50 cent? Wanneer hij wanneer die, die, die teruggaat geeft, die parkeerautomaat. En ik zei, dat is goed. Maar hij raakte zo gefocust op die 50 cent, dat hij die boodschappen ver achter zich liet. En, en, en het waren twee tassen en, en het zat zeker meer dan 50 cent daar. Maar hij rende achter die 50 cent en vergat die twee waardevolle tassen. Die meer waard was dan die 50 cent. En, ik moest, ik, en het was zo bijzonder om te zien en, en mevrouw zei, Leo, wat ben je aan het doen? Je laat die tassen achter en straks vergeten we het. Maar hoe vaak zijn wij zo? Omdat wij niet gefocust zijn, verliezen wij waardevolle dingen in onze levens. En we gaan achter 50 cents. Wanneer wij al grotere dingen bezitten, is er iemand hier met me. Je verliest een goede man voor iets wat je denkt wat beter is. Je verliest kinderen ...voor iets wat je denkt van dit is beter. Je verliest goede vrouw... ...voor iets wat je denkt van dit is misschien beter. En je rent achter 50 cent... ...en je focus... ...verandert... ...maar... ...je vergeet... ...dat je waardevolle dingen ging bezit. En als je zou focussen op dat wat waardevol was... ...zou je niet zo stressen... ...voor kleine dingen. Weet je, bijvoorbeeld nu ben ik aan het praten... ...en broeder Albert is gefocust op mij daar foto's aan het maken... En het is geweldig broeder Albert, het is een zegen, het is een zegen dat je dat doet. En, maar het is bijzonder, want laatst was ik met hem en, en we gingen een video opnemen, hier zo in een van de kamers, Je moet het echt zien, De geen vooral de werkers van de gemeente, zelfs kan je het via de website, de Dreamteam, opzoeken en kan die video's uh, checken op, op, op YouTube. Maar elke keer dat wij gaan filmen, is hij bezig. En, en, en, en ik vraag hem, Albert, waarom duurt het zo lang? En hij zegt, nee, omdat ik moet de juiste focus hebben. Want straks, als hij de juiste focus niet heeft, ga ik daar staan en is het wazig. Maar hij zoekt de juiste, en toen zei hij, oké, okay, weet je, ik laat het helemaal jou over. Want jij bent de man van de focus met de camera. Dus focus jij op de camera, dan focus ik op het woord. En hij vond het oké, okay, hij vond het beste ook zo. <laughs> Amen Albert. Maar op, het, op een gegeven moment als ik zou bewegen, als ze zeggen misschien kunnen we beter hier staan en ging schrijven dan was die ene focus die hij had niet meer hetzelfde was niet meer goed. Eén stap veranderde de focus. En in het leven is het precies hetzelfde. Je kan niet stappen nemen zonder je focus aan te passen. Je moet gefocust blijven, anders verlies je ze allemaal tegelijk. En soms focussen wij op de verkeerde dingen. En dan zet je goede inspanningen op verkeerde dingen. Je zet je energie op een discussie die je niet eens hoort te winnen. Is er iemand met me hier vandaag? Je wordt boos, en, en, en geloof me, om boos te worden heb je heel veel emoties nodig. En je wordt boos op dingen waar je niet eens aan hoeft te denken. En je maakt je zorgen om de dingen die je niet eens zorgen over hoeft te maken. Maar omdat je op alles tegelijkertijd wil focussen, ervaar je stress in je leven. En God zegt focus. Focus. Weet je, de Bijbel zegt in Lukas 9, 51, en, en, en ik ben al aan het sluiten, lieve mensen. 9.51. Lucas 9.51. Dus voer geen discussie meer die nergens opslaat. Focus. Voordat je gaat praten, focus. Voordat je iets gaat ondernemen, focus. Voordat je een relatie aangaat, focus. Wanneer je opstaat elke dag, focus. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen of opgenomen, ging hij, je kan samen met mij zeggen, vastberaden op weg naar Jeruzalem. Het woord hier vastberaden kan je zo goed linken met focus. Hij ging gefocust naar Jeruzalem. Hij was vastberaden dat hij daar moest gaan, en het is een bijzondere tekst want Jeruzalem was de plek van gevaar. Het was gevaarlijk om daar te gaan als je Jezus was in die tijd, want alle priesters van die tijd van de Joden en ze zochten hem om hem te doden. En de discipelen waren al bang, want Jezus, wat ga je daar doen? Ze gaan jou vermoorden daar. Maar de Bijbel zegt toen de tijd naderde. De tijd was aangebroken. Is het niet mooi dat Jezus werkte met, met een agenda? Hij was gefocust. Hij wist wat hij moest doen in die drie jaar tijd. En hij verliet uit Galilea, het is in het noorden van Israël, en hij ging richting Jeruzalem, richting het Zuiden. Maar de discipelen begrepen het niet en, en sommigen gingen gingen met hem praten, om hem te stoppen, zodat hij niet daar zou gaan. Maar hij was gefocust. Op een gegeven moment, er was ook een keertje dat, dat toen hij zei, ik moet gaan sterven. En, en Peter stond naast hem en zei, nee Jezus, dat moet je nooit gaan doen, dat gaat niet gebeuren. Omdat Peter niet gefocust was en Jezus was gefocust. Want waarom ging hij toch, ook al was het gevaarlijk, omdat hij vastberaden was. Vastberaden voor wat? Om ons te redden. Want hij zag het kruis al voor zich. Hij wist dat hij moest sterven voor de mensen. Hij wist dat hij zijn leven zou geven, zodat wij gered zouden worden. En omdat Jezus jou in zijn achterhoofd had, was hij gefocust. Ik moet gaan leiden, ik moet richting Jeruzalem, zodat ik eeuwige leven kan bieden aan iedereen die gelooft. Want door zijn dood zijn wij vandaag, leven wij vandaag en hebben we eeuwige leven in hem. Want hij nam met zich al onze zonden, al onze pijn, al onze... Hey, zodat wij vandaag vrij kunnen zijn. De Bijbel zegt, door zijn striemen zijn wij gered, zijn wij genezen. Jezus ging vastberaden. Want hij dacht aan u en ik, aan jij en mij. En hij ging vastberaden. Gefocust. En zelfs de Samaritanen wilden hem niet meer ontvangen. Want toen ze, hij stuurde een paar discipelen voor hem en, en, en ze gingen, want om van Galilee naar Jeruzalem te gaan moet je langs Samaria. En de discipelen kwamen bij Samaria en, en de mensen in Samaria zeiden, nee, nee, nee, nee, nee. Er is geen plekje voor hem, want hij gaat richting Jeruzalem. Zijn, zijn, hij is vastberaden naar Jeruzalem te gaan. En weet je dat, Jezus is, was al langs Samaria geweest. Hij had dat al, hij had al die hele gesprek in Johannes 4 met die Samaritaanse vrouw. Jullie kennen dat. Maar je kan niet blijven herhalen. Als je iets moet bereiken. Je kan niet in je verleden blijven hangen als je iets voor je wilt bereiken. Want je moet op een gegeven moment loslaten en focussen op wat voor je ligt. Je kan niet constant bezig zijn met, met de mensen die niet naar jou willen luisteren. Op een gegeven moment moet je ze loslaten om naar degene te gaan die wel willen luisteren. Soms moet je je focus aanpassen en doorlopen. Want vele mensen blijven hangen in het verleden. En God zegt het is tijd dat je blijft focussen op jouw koers. Doorlopen. Zeg, het is tijd dat je gaat doorlopen, het is tijd dat je gaat doorlopen. En, en weet je wat het is met ons? Vaak blijven we liggen vastzitten en, en ik ben al aan het eindigen relaxed, omdat wij bezig zijn, we zijn meer met andere mensen bezig dan met onszelf. En we zijn bezig aan het kijken hoe kunnen wij het leven van die persoon veranderen en moet passen hoe ik het wil. En en, en, en die doet hij verkeerd en doet het, dat doet hij slecht. En, en we zijn bezig met, met hun. En we willen hun veranderen. Maar wanneer het aan ons komt, nee, daar raken wij niet. En Jezus sprak hierover. Jezus zei in Matthäus 7, 3. Hij zei, waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Halleluja. En weet je, als je nou opschrijven bent, en nou noteren bent, kan je dit noteren, focus op jouw splinter. Focus op jouw splinter. Hoeveel van, hoe van jullie hebben het ooit ervaren dat je een splinter had in een van je vingers? <laughs> irritant, hè? Mega irritant. En, wanneer ik het heb, dan, dan zoek ik zo'n, zo'n zo pincet, zo'n, en, en, en je pakt het en, en om die splinter eruit te halen, je merkt dat je brengt je vinger zo dichtbij dat alles om je vinger, als ik nu naar mijn vinger kijk, alles om mijn vinger heen wordt wazig. Want ik ben nu gefocust op mijn vinger. En gefocust op die splinter, want het is zo klein. En om het eruit te halen, je kan het alleen maar uithalen als je gefocust bent. En wat Jezus hier zegt is, van je wil je focussen op het leven van mensen en, en je vergeet jezelf. Je wil jezelf niet veranderen, maar je wil wel het andere veranderen. Terwijl je een baal hebt en dat zie je niet. Want als ik gefocust ben op, op broeder Luthi, heb ik niet aandacht voor iedereen hier. En, en dus zie ik niet alles, maar alleen dat wat ik op focus en dus als ik bezig ben met de splinter, ben ik alleen zo geconcentreerd. Geloof me, dat zijn de momenten waar je het meest geconcentreerd bent in je leven. <laughs> Wanneer je die splinter eruit moet halen. En je focus je. Maar het probleem is dat we zijn bezig met andere mensen splinter. Soms. Nee, hij moet veranderen. En die man, Nee, zij moet veranderen. En nee, dat moet veranderen. En, en God zegt nee, wanneer verander jij? Wanneer ga jij geloven? Wanneer ga jij bidden? Wanneer ga jij vertrouwen? En dus focus op jouw splinter. Je kan niet iedereen veranderen, maar je kan jezelf wel veranderen. Samen met Hem. En, en naarmate je je focust en je bezig bent met je eigen splinter ga je merken hoe ver je gaat komen. Sommige van ons, we zijn vastgelopen in het leven, omdat wij focussen, we gingen focussen op andere mensen, andere man's splinter. En we vergaten onze eigen splinter. De eigen dingen waar we mee zitten. En God zegt tegen jou vandaag, focus. Jozef zei tegen het volk, kies vandaag, focus. Wie gaan jullie dienen? Ga je de afgoderij, de afgoder, van van de Amorieten? Of ga je kiezen voor God? En als je focust, zal je Gods heerlijkheid zien. Als je focust, zal God grote dingen doen. Halleluja. Mijn broeder Sean, focus. Amen. Broeder Albert, focus. Zeg tegen degene naast je: Focus. Focus. Amen. Na de dienst ga ik een lijst hier opschrijven van alle mensen die ik zag dat ze niet gingen focussen tijdens het woord. <laughs> nee, ja, relax. Wat is het mooi wanneer we ons focussen? Kijk, nu komen een heleboel na, naar voren, maar focus, focus hier op het woord. En dit is een mooi voorbeeld, want wanneer zie je allemaal mensen komen en dan merk je heel snel wanneer je. Bijvoorbeeld vanuit hier merk je als een kind wegrent, als iets, als, als mensen zo binnenkomen lopen, dat je heel snel. En wanneer je naar die Boren gaat kijken en, en, en, en naar Angela. En, en ik ben zo blij dat je gekomen komen, een mooie illustratie naar, naar Jandeling. En ga kijken hoe ze lopen. En ben je al lang vergeten wat ik heb gezegd. Want je focus werd uitgebreid. Het werd wijder. En je verliest. Halleluja, als je vandaag focust op het woord, wat je vandaag hier ontvangt, ga je Gods heerlijkheid ervaren in jouw leven. Ga je God zien in jouw leven. Wanneer je focust, bereik je wat je wilt bereiken. Wanneer je focust, ben je sterker dan wanneer je niet focust. Je bent sterker wanneer je focust. Halleluja. Geprezen zij de Heer. God wil dat wij op hem gaan focussen. Je kan niet komen waar je wilt komen zonder op Jezus te focussen. Het is tijd om op Jezus te focussen. Ik weet nog toen ik bezig was met het afstudeeropdracht van school. En ik was er zo lang mee bezig. Want ik was niet gefocust. Ik was met allerlei dingen bezig. Ik wou focussen op de kern. Focussen op, op allerlei dingen. En, en, en ik liet. Dus ik, en, ik, en ik zei tegen mezelf. van. Want je gaat proberen jezelf te, te overtuigen dat je wel gefocust bent. Want soms proberen wij voor onszelf goed te praten. Hm, is er iemand met me hier vandaag? En hij zei, nee maar ik ben wel bezig met school, maar ik was niet echt bezig. En het duurde anderhalf jaar. Maar toen ik koos om te gaan focussen. Ik zei, van, nu ga ik echt focussen. Op de studie. Om het af te maken... Was ik binnen vier weken klaar. Wat anderhalf jaar duurde. Had ik in vier weken af. Toen ik ging focussen. Weet je sommige van ons hier vandaag. We missen dingen. In ons leven. We missen geluk. Sommigen missen blijdschap. Sommigen missen, missen de rust. Omdat ze niet focussen. Of op de verkeerde dingen focussen. Je bent gefocust om allerlei dingen om je heen die om je heen gebeuren. Terwijl je gefocust moet zijn in jouw relatie met de Heer. Weet je, op het moment dat je gefocust moet zijn in aanbidding. Was je gefocust om te gaan praten over de, de situatie, hoe erg, hoe moeilijk het is. En God zegt focus. Focus. Want als je focus, blijf je op koers. Als je focus kom je waar je moet komen. En, en als wij hier vandaag bereid zijn om te focussen. Zal je dat bereiken wat God in jouw pad hebt gezet? Zal je komen waar je moet komen in Christus Jezus' naam? En als je vandaag bereid bent om Jezus te focussen. Jij die vandaag hier bezorgd bent. Jij die hier vandaag onder, onder lastige buik gaat. Onder, onder problemen en stress in je leven. En, en je, je voelt je niet vrij. Je voelt je gebonden. Je voelt je, voelt je gefrustreerd. Door allerlei dingen die je meemaakt. God zegt vandaag, focus op Jezus. Jezus zei, kom tot mij allen die vermoeid zijn. Ik zal je rust geven. En, en vaak ervaren we die rust niet, omdat we niet focussen. Maar Jezus zei, focus en ontvang. Focus en ontvang. Focus en ontvang. Hij zei, zoek eerst het koninkrijk van God. En de rest zal je ontvangen. Maar focus eerst op het koninkrijk. De rest zal vanzelf komen. Focus en zie Gods heerlijkheid. Focus en zie verandering. Focus en zie verandering in jouw huwelijk. Focus en zie verandering op in je opleiding. Focus en zie verandering in de gemeente, nieuw lijf. En als wij samen als kerk gaan focussen... zullen we spijkenissen zien winnen voor Jezus Christus. Als wij samen gaan focussen in gebed... zullen wij een opwekking zien in dit land. Als wij focussen... Hé, hey, ik, ik, ik weet hoe het is... Om te leven wanneer je niet focust. Maar wanneer jullie, wanneer jullie mij ontmoeten. En zien wanneer ik gefocust ben. Is anders. Wanneer je met iemand praat die gefocust is. Is anders. Je kent je kracht. Wanneer je niet gefocust bent. En ik weet dat velen hier heel veel talenten hebben. Maar vaak doen ze het met weinig focus. Maar stel je voor als je zou focussen. Stel je voor... En, en laten we eerlijk zijn vandaag. Stel je voor als je de Bijbel echt zou lezen. Stel je voor als je echt zou bidden. Is er iemand hier met me vandaag? Stel je voor als je God zou zoeken met heel je hart, ziel en lichaam. Zoals geschreven staat in het woord. Stel je voor als je God daadwerkelijk lief zou hebben. Meer dan jezelf. Stel je voor als je zou gaan focussen. Wat zou er met jou gebeuren? Waar zou je komen? En geloof me, ik spreek voor mezelf ook. Stel je voor. Ja. Yeah. Pastonardo, ja. Yeah. Stel je voor. Stel je voor als ik... En soms zeg ik tegen mezelf naar de... Als je meer zou zoeken. Is er iemand echt hier met mij vandaag? Als je meer zou bidden. Als je minder bezig zou zijn met de dingen die toch wazig moeten blijven in jouw leven. En meer zou focussen. Halleluja. Ik heb gezien. Wat God kan doen in mijn leven wanneer ik niet focus. Maar ik heb ook gezien wat hij kan doen wanneer ik focus. En geloof me. Wanneer je focust is het beter. Wanneer je focus ben je sterker. Wanneer je focus verandert de omgeving. En God roept ons samen vandaag om te focussen. Ik wil samen met jou bidden. Als je wilt opstaan samen met mij. Ik wil bidden dat je focust vandaag. En vandaag duurde de preek extra lang zodat je kon focussen. Ik was jullie aan het trainen. Ik was je aan het trainen om te focussen. Prijs de Heer. Halleluja. Ik geloof... dat ik nog niet alles van jou heb gezien... van wanneer ik zou zien als je zou focussen. Halleluja. Hoeveel durven dit, dit uit te spreken? En als je, als je, als je, als je denkt dat het waar is... voor jezelf... dat je tegen iemand... kan zeggen van... je hebt nog niet alles van mij gezien. Halleluja. Want wat je van mij hebt gezien... wat je vaak van mij ziet is... is, is die ene... Ding, de dingen die ik kan doen... wanneer ik niet focus. Maar... ik daag je uit... om naar mij te kijken wanneer ik focus. Is er iemand hier met me vandaag? Prijs de Heer. En, en vandaag hoop ik dat je dit kan zeggen... tegen jezelf, tegen anderen van... ik daag je uit... Dat de persoon die je vandaag hier ziet staan, is nog niet alles wat die kan zijn. Want er is nog veel meer van mijn leven. Maar vandaag vandaag, ik heb gekozen, zei, zei Jozua, om de Heer te dienen. Mijn familie, en nee, we gaan de Heer dienen. We gaan focussen. En, en ik ben nog niet alles wat ik moet zijn. Maar ik durf te focussen vandaag. En als je focust... Ga je Gods heerlijkheid zien in jouw leven. Vader, ik bid op dit moment. Heer, dat u in ieder hier, vader, aanwezig helpt. Om te focussen. Focussen op de dingen die echt belangrijk zijn. Focussen op de dingen, heer, die, die waar zijn. Vader, uw woord zegt dat wij aan alles moeten denken wat edel is. Wat waarheid is. Wat goed is. Heer, leer ons om te focussen. Leer ons, Jezus. Om naar de dingen te kijken zoals u naar ze kijkt. Leer ons Jezus. Om onze ogen gericht op u te hebben Heer. Vader dat wij onze focus niet gaan verliezen. Heer help ons met onszelf. Heer dat wij gefocust mogen blijven. In de naam van Jezus. Ik bid voor focus vandaag. Ik bid voor focus vandaag. Ik geloof dat het beste van je nog voor je ligt en niet achter jou. Ik geloof dat God nog grotere dingen door jou heen wil doen. En het enige wat je moet doen is de lens aanpassen. En focussen. Focussen. Waar, waar maak je nu zorgen om? En de dingen waar je nu om zorgen maakt. Zou je over vijf jaar ook daarover zorgen maken? Als het niet zo is. Switch je focus. Halleluja. Weet je waar wij uitgedaagd worden om te gaan focussen? Er zijn momenten wanneer wij... Met mensen omgaan die terminaal zijn. En als voorganger heb ik dat meegemaakt. Op verschillende wijzen. Verschillende mensen. Wanneer je met hen praat. Merk je voor van je, van jezelf. Dat je vaak buiten focus bent. Want. Dan ben je gefocust met dagelijkse dingen. Maar zijn zij gefocust. Of ze wel morgen zullen halen of niet. En. En. En het, het daagt je uit om je focus aan te passen. En om te gaan kijken of de prioriteiten die ik nu heb, zijn ze echt prioriteiten. Of is er wanorde in mijn prioriteiten en stress, stress ik om de dingen die ik niet moet stressen. Maak ik me zorgen om de dingen die ik moet zorgen maken. Raak iemand als je zegt focus. in Jezus naam.